Vijf uur. Freddy Tijn met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV heeft op een onreglementaire manier uitkeringen toegekend. Dat zeggen deskundigen en ingewijden tegen RTL-nieuws. Omdat het UWV een groot tekort heeft aan keuringsartsen, is de beoordeling van zeker 1900 arbeidsongeschikten volgens RTL gedaan door verpleegkundigen. Dat zou in strijd zijn met de wet. De verzekeringsarts aan het hoofd zou lang niet alle dossiers zelf hebben gezien. Bovendien hoefde lang niet alle mensen op een spreekuur te komen. De 1900 arbeidsongeschikte werd een levenslange uitkering toegekend. De Russische president Poetin heeft de beide kamers van het parlement toegesproken... vergelijkbaar met de Amerikaanse State of the Union. Poetin sprak onder meer dreigende taal richting de Verenigde Staten. Als de Amerikanen middellange afstandsraketten in Europa plaatsen... zal Rusland daarop antwoorden, zei hij. Verder wil Poetin grote gezinnen helpen, onder meer met belastingvoordelen... Nog voor het einde van dit jaar wordt het in drie grote steden verboden om ballonnen op te laten. In Den Haag en Rotterdam is vandaag besloten om het te verbieden. In Utrecht praat de gemeenteraad er morgen over. De verwachting is dat ook die het gaat verbieden. Er wordt al jaren op aangedrongen door de Partij voor de Dieren... omdat dieren in het restafval van ballonnen kunnen stikken. Amsterdam was ruim drie jaar geleden de eerste gemeente die het oplaten van ballonnen verbod. Inmiddels is het in tientallen andere gemeenten ook verboden. En de Tour de France start over twee jaar in Kopenhagen. Het wordt de eerste keer dat de Ronde van Frankrijk in Denemarken begint. De eerste etappe is een tijdrit over 13 kilometer door de straten van Kopenhagen. In 2012 ging de Giro d'Italia al van start in Denemarken. Het weer tot slot, in het noorden nog hier en daar een buitje. Vannacht zo goed als overal droog. Morgen zijn er perioden met zon. In het noorden kan nog een buitje vallen hier of daar. Het wordt morgen tussen de 10 en de 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en knoopend 10 minuten op onthoud. A7 Saandam richting Hoorn tussen Saandam en Purmerend. 10 minuten. Daar staat een auto met pech. Op de N242 Alkmaar richting Middenmeer. Voor omval 5 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Het ritme van ZFM.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 Alleen een zegen.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 Op on the right place. Always can always count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 Ik hou je nog een poosje vast. man. dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. En niet dus dus waarschijnlijk het is het woord hetzelfde Eén, hey, de tekst zoont op hetzelfde neer en dezelfde beat. Mijn van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal ja. maar dus moet niet. Mijn tranen vallen niet. Dus ik laat het nietjes snikken. Het duurt